1 uur, Marion Koekoek met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Obama heeft met de president van Ivoorkust, Ouattara, gebeld... om hem te feliciteren met het feit dat hij eindelijk zijn presidentiële taken kan gaan uitvoeren. Ook zei Obama dat hij Ouattara wil steunen bij de wederopbouw van het land... het herstellen van de eenheid en het terugbrengen van de veiligheid. Ouattara, die in november de presidentsverkiezingen won, kon de afgelopen dag eindelijk in functie treden nadat de voormalige president Bakbo was gearresteerd en daarmee was gedwongen om af te treden. Rond het ziekenhuis waar de Egyptische oud-president Mubarak ligt, hebben tegenstanders van de vertrokken president zich vanavond verzameld. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij berecht wordt.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 De Eerste Kamer is tegen een extra korting op ontwikkelingsorganisaties. Het kabinet wil hen met 50 miljoen euro korten... bovenop de bezuinigingen van het vorige kabinet. De Eerste Kamer maakt zich zorgen over de gevolgen daarvan... en steunde massaal een motie van de ChristenUnie. Alleen de VVD was voor de extra korting. Manchester United en Barcelona zijn door... naar de halve finale van de Champions League.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 NCRV Casa Luna Frank de We Welkom terug bij de NCV. Dit eerste uur kon je luisteren naar Bert Hotslag... hoogleraar meteorologie... verbonden aan de Wageningen Universiteit. We willen het graag in dit uur ook hebben over het weer, maar dan met name over de wijsheden over het weer. Weetjes uit de Enkhuizer Almenak, morgen rood water in de sloot. Hoe zit het ook alweer? Verhalen over de kennis die u in de praktijk heeft opgedaan. Als u vaart op een schip weet u dan bijvoorbeeld wanneer de zee onstuimer gaat worden en wanneer u dus moet gaan uitkijken. Of bent u boer en vertrouwt u meer op de waarnemingen dan op uw eigen waarnemingen dan op de voorspellingen van Erwin Krol. U bent wel eens flink teleurgesteld in uw eigen kennis. Wat dacht u? Van sneeuw zeker in de Alpen. En dan plots begint het te mot regenen op drie kilometer hoogte. Kortom, uw verhalen over wijsheden over het weer. Twitteren graag naar eh, hashtag #dumois hashtag Dumosh. Of eh, mailen naar kaaseloune.ncv.nl. Of bellen 0800 1121. Ik lees even twee Twitterberichten voor... Um, Harm Edens die twittert. Uh, gezegd uit de buurt van Marsum, Ijs in de sloot, harde stukken in het brood. En, en Nico Maurits twittert. Is er een warme zon? Staat de buurvrouw in haar nachtjapon? Oud gezegd uit de buurt van Beest bij Geldermalsen. 0800-1121. Dat is ons telefoonnummer. Terwijl de regen hier, de digitale regel, met bakken uit de hemel valt. Frans, voor de nacht. Goedenavond. Dag, we gaan de regen maar even op afstand zetten Frans, want uh, ik word er niet vrolijk van. Nee. <laughs> Wat weet jij uh, van Weerweetjes? Nou, uh, ik, uh, ik heb een mailtje gestuurd zojuist uh, over een uh, over Weerman die regelmatig op boomavond is, uh, Johan de En die, uh, die heeft een aantal uh, uh, boekjes geschreven betreffende weerspreuken. En ik heb er eentje in mijn mail gezet van... Houdende uh, kraaien school, zorg dan voor hout en kool. Pardon? Uh, de kraaien school, zorg dan voor hout en kool. Wat betekent dat als de kraaien bij elkaar zitten? Ja. Dan? Ja, in in, in Suntus, dan uh, bij ons in de buurt, hè, dan vliegen ze... Uh, vliegen er enige duizenden kraaien altijd over. En die gaan dan overnachten in de bomen in de buurt. En... Uh, uh, dat gebeurt alleen dus in de winter. En in de zomerdag zie je ze niet. In, in groepen dan. Dan zie, zie je die groepen dan niet overvliegen. Ja. En daar houdt dus in dat als die kraaien dus bij elkaar komen... als ze dus in die bomen gaan uh, overnachten... dan wordt het kouder, dan komt de winter eraan. Oh. Dus dat is één voorbeeld, hè? Oh, nee, ik, precies. Dus, dus de hout en kool betekent dan... je moet je in gaan dekken voor de winter. Precies, zorg dan voor hout en kool. Zorg dan dat je warm hebt binnen. Ja, heb, heb je nou ooit gezien of gemerkt dat het klopte, dat gezegde? Nou, ja, het klopt wel hoor. Deze spreuk klopt wel. Deze spreuk klopt wel. Ja, natuurlijk zijn er een aantal die, die natuurlijk uh, niet kloppen... maar daar kan ik zich ook een voorbeeld van aanhalen. Maar deze die klopt wel. Ja, je, ja. Je, je, je, je luistert altijd naar Johan Verschuren? Nou, in het verleden meer dan nu... Maar, want uh, ja, hij, is, uh, hij is niet alleen maar in het weekend uh, op Omoe-Brabant te luisteren. Vroeger was hij iedere dag. Ja. Met zijn uh, typische goeie morgen. Ja, <lacht> ik kan het nog wel herinneren. Ik heb stage gelopen op Omoe-Brabant, ik kan me nog wel herinneren. Ja, ja. Dus uh, ja, die komt toevallig hier ook uit Adelrijk. En vandaar dat ik hem vrij goed ken. Ja. Dus zo doen. En hij heeft een aantal boeken geschreven over weerspreuken. Ja, dat zei je, ja. Heb je zelf nog uh, spreuk, weerspreuken van, van, van huis uit meegekregen? Nee, nee, niet van huis uit. Nee, nee, nee. nee daar waren wij niet zo mee bezig. Op dat, uh, uh, over weerspreuken, zeg maar. Nee. Maar wel met het weer? Ja, gewoon uh, net als iedereen eigenlijk, hè. Ja. En uh, ja, zo, zoals het uh, afgelopen uur weer besproken... die uh, uh, zoals de uh, ja dat vond ik wel interessant, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar echt, een uh, drill met het weer, ja. Ik denk, uh, hebben we thuis niet meegekregen? Dat niet. Gewoon normaal, net als iedereen. Hè. Er moeten heel veel uh, weerspreuken en weergezegden de ronde doen. We gaan, uh, ja, dit ja, er zijn er, zijn er, uh, er, zijn er uh, enige honderden. En, uh, ja. ja. Misschien ja het minstens. Of een het over je ja. Wikipedia zien. We gaan nog eens even een beroep doen op het collectieve geheugen. Dan, ja. Dank voor uh, jouw telefoontje en voor jouw mailtje, Frans. Dank je wel. Okay, en de prettige nacht toch? Dank je wel. Okay. 0800-1121 is het telefoonnummer van Kazel We willen graag um, uh, de, de wijsheden over het weer van u horen. De, de gekke gezegdes, de, de uitdrukkingen die u kent, al dan niet oud. Uh, bel ons of mail ons. of Twitter ons, uh, hashtag Kaaseluna, hashtag Dumosh, dat komt ook aan. Um, we krijgen een mailtje van uh, iemand die zich Pavillon noemt. Pavillon. Hoi, ik heb op mijn schip stage gelopen. Heb ik twee weetjes geleerd. Morgenrood brengt water in de sloot. En avondrood brengt mooi weer aan boord. Dat zijn er twee. Goed, het woord weerspreuken, daar willen we het over hebben. Bel ons op het nummer 0800-1121 of mail ons het op. Kazeluna From the left field you're going right through the windshield either either, They want to know what's wrong with you They want you to come out and play You're gonna to push in all the buttons Throw them all away. They got their whole lives to tell you How much stuff they can sell you Whoa! Dat is John Ayer, het was dat met het liedje Radio Girl. We hebben het over het weer vandaag in Kazeluna. Ik wil graag weer spreuken, weer uitdrukkingen horen. Bel ons, mail ons. Bereik ons met jouw verhalen. Um, John heb ik aan de lijn. John, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. Hey. Ja, ik heb een, een weerspreuk. Mm -hmm. um, als het regent in november dan vallen Sinterklaas en Kerst in december. Eh, uh, ja. <laughs> ja, dat is, dat is zoiets als um, 1 en 1 is 2, toch? Ja, precies, inderdaad. Ja. ja. En van wie heb jij deze diepere wijsheid meegegeven? <laughs> nou ja, ik heb hem een keertje gehoord... en ik vat hem toen op dat moment niet. En, uh, oh ja, het zal wel. Totdat ze opeens beginnen begonnen vreselijk begonnen te lachen. En toen dacht ik, hè... En toen ging ik nadenken en toen dacht ik: Oh ja, dat is wel een leuke aangelegd. Dus uh, je, je snapt het. Ja. Nou, gefeliciteerd. Uh, <laughs> ja, dat is hem dus. Uh, maar heb, heb je iets met het weer? Of ben je veel met het weer bezig? Uh, nee, niet echt. Uh, ik, uh, ik zie wel wat er komt, zeg maar. Ik luister wel elke dag naar het weerbericht op de radio of wat dan ook. Maar. Uh, Meestal is het toch weer anders dan dat het uh, gezegd wordt. Dus, uh, kan je het ook navertellen? Het, je? Je het, na uh, het weer voor vandaag. Uh, nou ja, uh, laten we hem morgen vandaag. erbij pakken. Uh, nee, vanmorgen. Uh, nee, eigenlijk niet. Volgens mij een beetje hetzelfde weer als vandaag. Ja, nou ja, goed, we hebben in het eerste uur kunnen horen... als je dat zegt, heb je 60% kans dat je het goed hebt <laughs> <Ja>. op <Of> voorhand. <laughs> ja, precies. Ja. Um, en een heel klein beetje ongelijk heb je ook niet, geloof ik. In Grootlijn heb je zelfs gelijk, maar, um, maar heel veel mensen luisteren naar het weerbericht zonder uh, het ook eigenlijk maar na te kunnen vertellen. Maar dat, dat, dat geldt voor jou niet in algemene zin? Nee, in algemene zin niet. Ik uh, vind het altijd wel fijn om even te weten. Maar heel veel waarde hechten doe ik ook niet, omdat het toch vaak uh, er toch anders uitziet dan er uh, voorspeld wordt. Um, we hebben het afgelopen winter gezien met allerlei heftige... Uh, weerswaarschuwingen en uiteindelijk bleek het dan toch wel weer mee te vallen of was het kwam het later of eerder of wat dan ook en uh, ik heb zoiets van joh je hebt er geen invloed op en uh, ja ik geniet eigenlijk van alles ik woon zelf tien hoog op een flat en um, ja ik heb prachtig uitzicht over polders en uh, en zo ja. ja dan is het met weer met elk weer is het mooi als het sneeuw is, is het prachtig wit. Stort, stort regen, dan ja, is dat ook wel mooi om ze dan uiteindelijk ook verder weg het land weer in te zien trekken, de buien. Ja, maar je, ja, je, kun, je, kijkt, zo... je kijkt echt bijna tegen de wolken aan. Ja, bij wijze van, ja, ja. Ja, en sowieso met mist, dat is echt geweldig, als het een uh, laaggangende bewolking is... Dan uh, lijkt het net alsof ik in Zwitserland zit. Dan, oh ja? Dan ik dus, ja, dan zitten de wolken dus onder mij. Oh, dat bedoel je? Ja, ja, ja. Ja, ja. en dat is, ja, dat is een heel apart gezicht. Als je gewoon echt uh, ja, onder je de schiert nevel ziet uh, drijven... en ik zit daarboven, zeg maar. Dat is echt heel apart. Kan je je nog herinneren dat je dat, je dat voor het eerst zag? Ja, ja. Dat was uh, eerst in je ogen wrijven of je het werkelijk goed zag. En toen mijn foto's te pakken. En uh, ja, foto's maken achter elkaar, ja. Krachtig. Ja, dat is geweldig. En dan die opgaande zon erboven, ja, dat is, dat is helemaal. Uh, ja. En dat is met, nu met de zomeravonden, de zonsondergangen. Ja, die kan je natuurlijk ook geweldig mooi zien. Maar wat voor gevoel geeft dat? Vrij. Vrij. En uh, genieten, en verwondering. En. Uh, ja, ook wel een nietigheid van de mens tegen, tegen de natuur. Ik, vannacht uh, heeft het hier best wel gespookt. Uh, Best wel uh, getortregend en ook uh, heftig uh, windvlagen. Ja. Ja, en op een tiende verdieping op zich uh, zit je nog niet ineens zo heel erg hoog. Maar goed, dan uh, spookt het toch wel. Je hoort van alles uh, fluiten en doen. En ja, heerlijk. de kruipen lekker in je holletje en... Uh, <laughs> heb je echt zo'n gevoel van een klein kleuter uh, kleutertje dat ik was en uh, op zolder uh, de ramen of het uh, regen tegen de ramen tikken en ja tot, ik kan van het weer enorm genieten ja, ja, ja. absoluut goed je hebt, je hebt een mooie plek daarvoor gekozen onder ja, uh, <laughs> ja. nou is dus meer, meer meer eigenlijk gegeven ik was er niet nog op zoek maar ik kreeg het aangeboden dus uh, fantastisch ja dank John dank voor het bellen graag gedaan en succes met jullie programma dank je wel okay. dank je belde. Dag, Dag. Tilly, goedenavond. Goedenavond. Ik luisterde naar radio. En als uh, variant op die spreuk die, die meneer net zei. heb ik eens van een weerman gehoord. En dan werd erbij gezegd: uh, het is de enige weerspreuk die altijd klopt. Als het regent in mei, is april voorbij. En die vond ik leuker. Ja. Ja. ja, dat is ook heerlijk. Je kunt een, dan moet je een heel serieus gezicht trekken Ja, eens... dat heb ik al eens gedaan. En dan zeggen die mensen... Ja, ja, ja inderdaad. Ja, gaan ze echt nadenken. Oké. Okay. Um, een, een, een, ben, ben je echt een buitenmens? Of? Um, ja, dat kun je wel zeggen. Want ik uh, doe alles op de fiets. Dus door weer en wind, sneeuw en ijs... Het deert me niet, maar als het een lekker zonnetje is met een klein beetje wind, dan fiets je prettiger. Woon jij in het buitengebied? Nou, ik woon uh, wel in Haarlem, maar uh, een beetje aan de rand. Ik uh, heb uitzicht op uh, water en uh, 100 meter rechts van mij heb ik de weilanden en 100 meter links van mij heb ik een heel groot park. Dus ik voel me alsof ik in de stad woon, maar toch ben ik ogenblikkelijk buiten. Ja. Oké, okay, nou, geniet ervan uh, waar het kan. En okay. dat doe je toch wel. Dank voor het bellen. Ja, joh, Dank je wel, Tilly. Dag. Geetje twittert: uh, schapenwolkjes ja, aan de lucht, dan komt er regen. Spinnen, spinnen in huis, dan komt er regen. En scheiding in het water, dan blijft het regenen. Uh, jouw uh, gezegden, jouw weergezegden willen we graag uh, horen. Uh, Hassan die stuurt een mailtje naar kazeloenen.tncv.nl en schrijft: wind in de nacht opgestaan brengt zeker regen aan. Of een waterige zon en een bleke maan kondigen bij, bij de regennaam. Mis naar regen brengt geen zegen. En de laatste is, is de hemel al te blauw? Spoedig wordt hij dan weer grauw. We krijgen eigenlijk wat binnen. Um, Wouter die schrijft, als de zon schijnt en het regent... hebben de duvelen kermis. Bel ons. Mail ons 0800-1121. Dat is ons uh, telefoonnummer. Henk, goedenacht. Goedendacht, het uh, Henk. Uh, ik had een... Ja, ik, ik moet reageren, ik heb weinig te zeggen, maar ik, heb, ik wil één spreuk uh, delen, dat is... Even kijken, uh, uh, Wat zei je nou, Ron? <laughs> uh, even kijken. krimpende winden en uithuizige vrouwen, die zijn niet te vertrouwen. Krimpende winden en uithuizige vrouwen, die zijn niet te vertrouwen. Ja, die heb ik van mijn opa gehoord. Die, uh, die hebben altijd gevaren... En die uithuizige vrouw, dat, dat laat ze nog het makkelijkste uh, begrijpen, uh, verklaren. Ja. Maar, maar krimpende het... wind, leg dat eens uit. Een krimpende wind dat is die, die, die gaat uh, tegen de klok in. Als je het uh, twaalf uur neemt van het noorden... Mm -hmm. <coughs> en je gaat uh, tegen de klok in, dan ga je van noord naar uh, hoor, west... en van west naar zuid en van zuid naar oost. Ja, het draait tegen de, tegen de klok van, de, van, de, van het kompas in. Dat zijn krimpende winden en ja. die zijn volgens de zeelui niet te vertrouwen. En, en weet je ook waarom? Of is dat gewoon een soort bijgeloof? Nee, dat is, dat is duidelijk. Dat, dat heb ik al van mijn vader gehoord en van mijn opa. En, ja, dat, dat, ja, en uithuizen vrouwen natuurlijk erbij. Ja, dat, dat maakt dat dus helemaal een prachtige spreuk. Ja, ja, ja. nou goed, ik, ik, ik hoef niet helemaal te doen als ik dom bij Henkie ben. Uh, die krimpende winden, dat komt omdat er een depressie dichterbij komt. Dan gaat de wind krimpen. Dat is een verschijnsel wat erbij hoort. Ja... Dus, dus uh, het, is, het is geen bakenpraat, zou ik maar zeggen. Krimpende winden hoeven niet slecht weer te betekenen. Maar als er slecht weer komt, dan is het bijna altijd voorafgaand aan krimpende winden. Ja, maar dan heb je een gedeelte van de vrouwen dan niet uh, goed uh, voor de genomen. Wat dan? Nee, maar, maar het is duidelijk toch. Krimpende winden en uithuizen vrouwen zijn niet te vertrouwen. Dat wou ik je verdelen met je. Ja, ja, ja. Ben je zelf een waterman? Uh, ja, ik hou zeer van de water, ja. Maar vaar je ook? Ik heb een tijdje gevaren, niet lang. Dat was echt een helemaal drama, want ik heb drie verschillende schepen gevaren. En één schip, dat was, ja, dat was vergaan en zo, en al die drama. En toen heb ik daarna nooit meer een schip op zee meegedaan. Maar wat voor soort schip was dat, wij je op voer... Dat was een, een, een coaster, een kuster, weet je wel. Kustwacht, uh, een ja. kustenvaartuig. Ja, dat was een klein uh, vrachtbootje. Mm -hmm. En uh, van, van kijken, 1200 tot uh, 3000 ton, zo'n beetje. Maar de eerste waarop je meevoerde, die verging? Nee, de, de, de laatste. De laatste? Ja, dat was de Telana. Motorschip Telana uit Rotterdam vandaan. Ja. En ja, dat, uh, dat is wel een beetje een drama eigenlijk. Hoe lang geleden is dat gebeurd? Uh, kijken, hoor, ik ben nou 53, jaar of 30 terug. Oh, zo lang geleden. Ja. Maar, maar de omstandigheden, wat waren de omstandigheden? Dat een schip verging, dat ja. schip te laat ja. Ik heb to, toen begrepen dat uh, van, van een matroos. dat kijken, hoor, ze dus waren uit Portugal vandaan gekomen met, met een lading staal. En staal, dat is sowieso uh, ja, compact. En dat het. Als je dat, uh, als het schip vol zit aan, aan, zijn, aan zijn watermerk. Dan, uh, ja, dan wordt het eigenlijk een dobber, weet je. Hoor. En de ladingstaal is gaan schuiven. Ja. En eh, uh, de, de schip is uh, gekapzijst. En eh, uh, hoor, er zijn de mensen die zaten al in de in de reddings, uh, Boten. Boot. En die uh, toen waren er nog de, de, de vrouw van de eerste machinist was er niet bij. En die, uh, toen is de tweede machinist die roze heb ik nooit begrepen. Dat is zelf niet gegaan. Simon. Maar die is toen teruggegaan aan boord. En toen zijn ze allebei gebleven. Die, uh, de eentje wilde me redden. Die, weet je wel, die vrouw. En, ja, dat motor het motorschip Telane. Die de ja. Golf van Beskai. En jij was erbij? Nee, ik was er niet bij, want uh, ik had een slag gekregen. Want ik was, ja, dat was net die hippietijd en uh, Ja, dat, uh, dat gevaar en dat strakke gedoe, dat, uh, dat uh, beveelde me niet erg. <laughs> ja, je was liever ja. met andere dingen bezig. Ja, precies. Maar uh, uithuizenvrouw, ik ben een winter, uithuizenvrouw. Ja, dat was, dat was eigenlijk de bedoeling. Ja. Oké, okay. ik, ik wil je uh, hartelijk danken, Henk. Dank je wel. Oké. Okay. En een prettige nacht nog. Je kan ons bellen. Op 0800 1121, surremailtje naar kazeloenen.ncv.nl. De weerspreuken wil ik graag horen. De opmerkelijke weergezegden die jij kent. Ron, goedendag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goeienacht. Een geweldig programma trouwens. Hè? Dat even te zijn. dat want ik luister elke dag. Hartstikke goed, leuk. Ja, uh, ja. En uh, ja, over het weer, ja, over het visje hebben we het En dan heb ik een geweldige uitspraak. En dat is echt waar, hè? Ja. Yeah. Komen de vissen naar boven, dan is er mooi weer te beloven. Oké. Okay. En dat is echt waar, want uh, we hebben het nu even over de buitenvissen. Uh, maar dan moet je opletten: als je wat uh, goudvisjes hebt in een, uh, een, uh, een Hitler-Commissie, dan praten we niet over aquariums, hè? Want dat is weer een ander verhaal. Ja. Yeah. Maar als je een. een, een, een, een een visje kom hebt met twee goudvissen of drie goudvissen. En dan moet je er maar eens op letten. Op het moment dat ze vaak boven zitten. Dan zou je merken dat uh, de inkomende dagen dat, uh, ja, dat het gewoon lekker weer wordt. Oké. Okay. Maar boven betekent dan dat ze de bovenkant van de kom op gaan zoeken? Uh, ik weet het niet helemaal precies. Maar ik weet het wel vanuit de buiten uh, ervaring die ik heb natuurlijk met vissen. Uh, op het moment dat je gaat vissen. En uh, je ziet uh, wat uh, vissen boven drijven. En, en uh, een beetje boven kijken, een beetje hoe het allemaal aan uit, uh, ziet. Ja, dan weet je dat het gewoon lekker weer gaat worden. Ja, dat is gewoon, uh, laten we zeggen, voor de vissport is dat niet zo erg goed, omdat je natuurlijk meestal op de bodem zit te vissen, dus dan weet je dat het uh, de nakomende dagen lekker weer gaat worden. Oké, okay. ja, ik ben niet zo ervaren, erin, maar dan bijten ze dus niet, want de, uh, uh, jouw uh, hengel, hoe heet dat ze, <laughs> jouw, jouw uh, haak zit dan laag. Ja, uiteraard. Uh, ja, ja. ja. oké. Okay. Heb je enig idee waarom dat zo is? Waarom die vissen uh, naar boven gaan als het mooi weer komt, wordt? Uh, nee, wat ik wel heb begrepen heeft, heeft het te maken met de wind ook. Uh, met de windrichting dat heb je heel mooi kunnen zien gisteren. Hè. Uh, gisteren was het namelijk uh, een graadje of uh, 18. Althans, wat is dit? Uh, vandaag een graadje of 12. Dan zie je ook de wind aan het draaien. Dat heeft te maken met de windrichting. heeft ook te maken met de windstroming. Maar het heeft ook te maken met de warme lucht. Dus Vities um, zijn er heel erg gevoelig voor. Ja, ik ben, ik ben geen vis. Ik weet het niet. Um... Dat is een hele goede verklaring. Dat je geen vis bent, nee. Ja, ik weet het niet. Ja. Ja, nee, goed. Misschien moet je uh... het ook helemaal niet willen begrijpen. en Gewoon um, kijken of het waar is of niet. Het is al, uh, het is al opmerkelijk genoeg. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Dank voor het bellen, Ron. En een hele prettige okay. nacht nog. Oké. Okay. Dag, je kunt ons bereiken over de visspreuken. Je kunt ook twitteren, hashtag Kazeluna of hashtag Dumos. Uh, Beb, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik heb een spreuk, ik woon op Platteland en ons wordt altijd gezegd... regent het op Sint-Margriet, dan droogt het in zes weken niet. Maar ik weet niet wanneer Sint-Margriet is. Nee, dat was inderdaad dat in de loopt een volvraag. Dat is in de zomertijd, want dan moeten de boeren gooien. Oké. Okay. Het was altijd heel lastig. Ja, ja. Sint-Margriet. Ik zal even kijken of ik het heel snel kan vinden. Kun je het vinden? Nou, dat weet ik niet. Ik ga eens even kijken. Oh, 20 juli. Oh. Nou, regent het op Sint-Margriet, dan droogt het in zes weken niet. Ja, wat grappig. Want ook Wikipedia schrijft ook... de ja. dag uh, wordt beschouwd als dus de eerste dag van de hondsdagen... en is van oudsher ja, belangrijk voor boeren en buitenlui. Ja. Naar verluidt is het weer op Pissgriet, want dat is het andere woord voor Sint-Margriet... bepalend voor het weer op de daaropvolgende weken... Ja, ja nou, dat, heb je dat klopt. En heb ik nog een doordenkertje? Ja. Uh, als de haan kraait op de mesthoop, dan verandert het weer of het blijft zo. Uh, nog een keer. Als de haan kraait op de mesthoop, ja? dan verandert het weer of het blijft zo. <laughs> Ja, is... Dank je wel. Snap je het? Ja, ik snap hem. Ja, nee, dat is een, een, een diepe wijsheid. Ja, ja. dank je wel, Beb. Ja. ja, dan ga ik naar bed. Ja, wel ja, terug, gel... ja, ik zal zeggen gelijk heb je, maar goed. Er is ook nog een onder op radio 1. Dank... Dat is toch een leuke? Ja, het is een leuke, absoluut. Oh, dat wou ik zeggen. Ja, dank je wel. zijn er we niet meer. Nee. Nee. nee. Maar, maar ja, niet veel leuk. meer tenminste. Maar dank... wat vindt Marguerite, dat is uh, ook een spreuk. Dat is echt wel uh, waar. Ze gaan Goed. de boeren op af hier. Ja. Vroeger, ja. Pep, dank. Ja, graag gedaan. En uh, een prettige nacht. Dank Dankjewel. Ik ga muziek draaien van een Nederlandse groep. Zij braken door met uh, het album uh, Black Cat John Brown. Dit nummer komt van het album Unicorn Loves Dear. Het tweede liedje ook, Unicorn Loves Dear. Eloma, Eloma Track heet het beentje.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 Van een hert hout en moet kunnen. We hebben het over uh, weerspreuken en de weerverschijnselen die erbij houden. De mailspreuken rollen binnen bij KZLUNA via kzluna.ncv.nl. Leuker nog, als je belt 0800-1121. Meneer Venema, goedenacht. Goedenacht. Kent u veel heb... uh, spreuken, weerspreuken? Nou, ik, hè, ik heb hier een boek van Nederlandse uh, spreekwoorden... Spreuken en zegswijzen, daar staan 635 weerspreuken in. Goedemorgen. Ja. <laughs> ja. En die voor morgen, bijvoorbeeld, dat is 24 april. Dat is Sint-Tiburtius. Op Sint-Tiburtius na de noem, worden alle velden groen. Dat oh betekent dan, dan wordt het mooi weer en dan krijgen we weer fris gras. Ja. Maar, maar dat, dat, dat is wel een beetje een slappe, want dat kan je wel verwachten in deze tijd van het jaar, toch? He? Ja, ja. het is een beetje een flauwe daarmee. Ja. En ik heb er nog één. Als de fors voor Marcus kwaakt, blijft hij later niet bespraakt. Dat is een doordekkertje. Nog één keer. Als de fors voor Marcus kwaakt, blijft hij later niet bespraakt. Dat betekent, als de kikvossen vroeg in de lente kwaken, zal het, weer, zal, het weer spoedig, zal het weer spoedig omslaan, zodat er een koude periode volgt. Oh, oké. Okay. Ah ja. K kijkt u nou vaak in dit boek? Nogal eens, ja. En wat doet u dan ermee? Lezen. Kijken. Ja, nee, maar ik bedoel, uh, pas, sorry, dat, die vraag was te simpel. Dat, dat, dat geef ik toe. Maar ik bedoel, bedoel um, uh, pas u het toe? Uh, uh, kijkt u of het klopt? Nou, nou, nee. Het zijn allemaal, uh, het zijn allemaal spreuken of zegt Of spreekwoorden, maar nee, nee. Ik, ik, hey, ik leef daar niet naar. Bent u be überhaupt bezig met het weer? Wat zegt u? Bent u überhaupt veel bezig met het weer? Uh, nou, ik... Ik vind de winter, vind ik, zoals het nu is, koud. Af en toe nat. Dat vind ik... Hey, ik vind de winter maar niks. Nee? Nee. Te koud, te nat, te vuur? Ja, en, al, hey, en alles is kaal en zo. Al die bomen kaal. En... Ik woon op een plein, dus er staan nogal wat boompjes. En uh, ik ben altijd blij als die weer groen worden. Ja, nou ja. We zijn er weer, hè, met het uh, mooiere weer. Hé? Hey? We zijn er weer. Nou... Het was vandaag was het koeltjes hoor, met die wind. Het was fris, maar het was wel prachtig helder weer. Ja, het was wel, het was wel mooi helder. Ja. Ja, ja, goed. Dank voor het bellen, meneer Venema. Graag gedaan. En een prettige nacht nog. Dank u wel. Oké, okay, dank je wel. Dag. Jannie, nacht. Dag. Uh, met Jannie Doornkamp in Groningen. Ja. Ik heb een paar wegschwijzen. Komt wind voor regen, dan kun je er tegen... Komt regen voor wind, berg je zeilen gezwind. Ja. Um... Ken je die? Nee, niet, niet nog één keertje. Want, uh... Komt wind voor regen, ja? dan kun je er tegen. Komt regen voor wind, berg je zeilen gezwind. Ja. Dat, dat betekent dus, als het, een als het eerst waait en er komt dan komt daar regen... dan kun je rustig door blijven varen. Ja. Maar is het andersom, dan, kan het, nou, dan wordt het vaak heel, heel kwaad weer. Volgens mij is het, is het heel erg waar. Ik zeg maar even mijn hersens kraken. Want heel vaak eh, komt eerst wind en dan de regen. Dus dat, dat is ook zo? Ja, in, in, in, dat, dat geeft dus niks. Dan kun je niet doorvaren. Maar ik kan me inderdaad een paar gebeurtenissen herinneren dat het heel hard begon te regenen en nog geen wind. En toen kwam die wind en toen was het inderdaad ook gewoon de hel broke loose, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Wat dat, uh, dat vond ik wel, omdat ik hoorde dat je dus uh, veel zeilde, ja. ik dacht nou, ik, dit, is, dit, dit moet je dus even weten. Ja, nou ja. Waar, waarvoor, waarvoor veel dank. Ja. Ik ga proberen hem te onthouden, ondanks dit laatste tijd. En dat is, en dat is precies, precies net zo. Mijn kinderen hebben altijd wedstrijd gezeild op het Zuid-Lademeer. Oh ja. En uh, het is dus ook altijd zo: uh, met, een, uh, met windrichting, als je wedstrijd zeilt, dan heb je vaak wanneer uh, de wind van het land afkomt, dat je nog net even krapper kunt varen. Uh, dus nou ja goed de, ja, bij, ze, ze zeggen dan altijd het land trekt hè? maar dan kun je net even krappen varen om bijvoorbeeld nog een ton te halen daar weet ik daar dus ook van hoor ja ja ja Zo, zodra, zodra de wind komt, van land naar, het... naar, naar, naar zee gaat of van van land naar water gaat en omgekeerd dan verandert die ook van richting in, ook een heel beetje ja precies het komt ook door, die, door door die thermiek van het land af dat die, dat die wind dus, ja, wat, wat, wat draait. De, die wind is waarschijnlijk boven het land wat warmer dan boven het water. En dat je daardoor dus een draaiing krijgt... zodat je schip, zodat je niet overstaat hoeft. Ja. Ik, ik heb daar even, even, even een mooie voor je. Die, die, die wil ik, dat heeft ook een beetje met, met varen te maken. Uh, Truskolen die stuurt een mailtje en die schrijft Beste Frank vrouwenbloot handeldood. Nu denk jij, waar gaat het heen? Maar dit is een van mijn grootvaders gezegden. En als ik het nog goed weet, slaat het op de kledingbranche, schrijft zij. Als het mooi weer is, dan kopen vrouwen geen kleding. En een kring om de zon huilen vrouwen en kinderen om. Ik oh. denk dat deze uit de visserij komt. Ja, een kring ja, om de zon ja. zou slecht weer op komst kunnen betekenen. Maar ik weet het ja. niet zeker. Zegt jou dat wat? Een kring om de zon huilen vrouwen en kinderen om? Nee hoor, dat, die, die ken ik dus niet. Ik ken alleen één oostenwind... Dat is dus Gronings. Oostenwind komt lood uit nust, zeggen ze hier. Dat betekent dus dat als de wind uh, oost is... Dat, je, dat het hier dus... Ik weet dus niet of het overal zo is, hoor. Maar uh, dat de wind tegen een uur of vier begint door te zetten. Dus dan krijg je wat wind. Oh, oké. Okay. is dus de, hele, de hele dag mooi rustig geweest. En dan, ja, tegen een uur Maar eens even letterlijk uit het Gronings. Want dat ging mij te snel, eerder gezegd. <laughs> Oostenwind komt, Lord l o a t, laat is dat. Ja. Uit, a o e t. Uit. Komma t, nest, n u s t, nest, <laughs> En wat, wat is nest? <laughs> Nust is... Nust? Nou ja, komt laat uit bed, uit het oh. nest. Oh, oh zo, oh zo nest. Oh, oké. Okay. Ja, je moet het echt uitspellen voor me, sorry. Ja, geef niks. Ja, ja nee, ik begrijp het. Dank je wel. Ik, ik vond het heel mooi. Dank, dank Goed, voor bellen, Jannie. In orde. Prettige okay. nacht. Oké, ja, dank je. Dag. Mevrouw Ewek, goedenacht. Goedenacht. Heb jij... Uh, een? Ja. Ik wou even vertellen dat ik mij nog zo goed herinner van vroeger dat mijn moeder altijd zei, sneeuw op slik, binnen drie dagen ijs, dun of dik. Maar wat is op slik? Slik, dat is een, een beetje modder, een beetje, uh, uh, ja, dat het een beetje regenachtig dat de aarde een beetje... Slikkig was. Oh, Oké. Okay. Ja. En als daar ijs op komt? Nee, sneeuw op slik. Oh, sneeuw erop, ja, sorry. Ja, ja. als het dan uh, het geregend heeft en de aarde is vochtig en een beetje slikkerig, modderig... ja, dan komt er binnen drie dagen ijs dun of dik. Als er dan vlokjes sneeuw opkomen, zo die eerste... En verder zei ze ook altijd, altijd... kring om de maan is niks gedaan. Ja, ja, ja. En wat dat allemaal niks gedaan is... dat zal wel slecht weer worden dan. Ach, he, gebruik jij dit, dit soort uh, uitdrukkingen? Doe je er wat mee? Ja, ik, ik ben ook gek op... Op spreuken en allerlei uh, dingen van vroeger, ja, die gebruik ik zeker in, in brieven als uh, jongelui die gaan trouwen, weet je wel. Dan, uh, ja, dat vind ik niet alleen wat het weer betreft, maar allerlei spreuken. Ja, ja, ja. Ik, Huub Bellemakers, ziet het nog eh, in de traditie van Johan Verschuren... dat is de, de weerman van Ombroep Brabant. Huldig ik het adagium, vliegen de vogels van oost naar west... wordt het weer niet al te best? Oh, ja. Zeg je dat wat? Nee nee, nee. nee, nee, nee, nee. Nee, dat ken ik niet. Het grappige is dat blijkbaar ook heel veel van die uitdrukkingen... echt heel sterk regionaal zijn, hè? Ja. En, en, en soms zelfs aan ja, families nee, dit, verbonden. Ja, uh, dit was in... in uh... Trenteland. Ja. De, het gezicht van mijn moeder. En ze had heel vaak gelijk. Ja, echt waar. Ja, het zou zo Ja, nou goed, hebben eerste uur uh, hadden wij uh, te gast uh, Bert Hotslag, meteoroloog uh, van de uh, Wageningen Universiteit. En hij zei, ja, het is met dit, dit soort voorspellingen vaak zo dat, dat je, je zoekt, ergens vind je altijd wel een, een keer een moment dat je gelijk hebt. En dat onthoud je. En mensen gaan ook heel vaak terugkijken, dus ja. Nou... Ja, mijn ja, oh nee, moeder geloofde er heel strikt in. Oh, oh, oh, sneeuw op slik binnen drie dagen ijs dun of dik. <laughs> dus dan kun je erop rekenen dat je je warme jas en je, je schaal en je muts uh, tevoorschijn moest halen. Ja, ja, wat grappig. Ja. Nou goed, D dank voor het bellen. Ja. En okay. nog een, een hele prettige avond. Dank je wel. Dank u. Dag. Ja. Dag. Wilma, Goedendag. Goedenacht. Heb jij iets met uh, spreuken? Ja, ik heb ook iets met spreuken. Mijn grootvader zei dat altijd. Hij had niets met uh, boeren of iets te maken. Maar hij had dat altijd over. Als het onweert op het kale hout, dan wordt het voorjaar nat en koud. Oké. Okay. En wat betekent dat precies? Wat zegt u? Wat betekent dat precies? Nou, als het en dat er nog geen blaadjes of geen knoppen aan de bomen zitten... dat dat dan zou betekenen dat het voorjaar nat en koud wordt. Ja, maar, maar uh, in, in welke periode slaat het dan? Want in, in feite het de, ja, in, in, in het laatst van de winter eigenlijk voordat de bomen gaan uitbotten. Oh, Oké, okay. en in, in, in die periode gaat het erom dat als er eerder onweer komt... dan dat er uh, knoppen aan de bomen zitten... Ja. dan uh... dan zou het voorjaar nat en koud worden... En het klopt ook wel eens een keer. Ik heb tenminste, ja, in de loop van de jaren er wel eens een keer van, hé, hey, het onweert. En dan kwam altijd die spreuk in mijn gedachten. En dan klopte het ook wel eens een keer dat het voorjaar inderdaad nat nou, en koud was. Maar of het nou echt, uh, echt zoiets was dat dat, uh, ja, klopte, dat weet ik dus niet echt. Nee, nee, nee, nee. Het lastige is natuurlijk ook altijd. Wanneer klopt het nou, hè? Dat... Ja, dat is met al die spreuken, hè? Ja. Je kan het net zo uitleggen zoals je wil. Ja, ja, ja dat, dat is natuurlijk ook maar een beetje... Maar ik vond het wel een leuke. Ja, ik begrijp het. Dank, dank voor het bellen. Geen dank. Dankjewel. Prettige uitzending verder. Merci. Marianne, goedenacht. Hallo. Ja, ik heb het laatste stukje gemist. Ik denk dat die mevrouw zei van... Uh... Onweer in het dorenhout geeft een voorjaar nat en koud. Ja, ja dat ja. had ik ook. Maar die, die schoot me te binnen terwijl ik haar hoorde. Ja. Maar mijn moeder die zei ook altijd, uh, even kijken hoor. Die mevrouw zei net, um, een kring om de maan is niks gedaan. Ik denk dat dat daar een variant op is. Die zei altijd, de maan in een mist, is een soort mist, een sluier om de maan, geeft regen en mist. En dan had ze ook nog, um, als er voor nieuwjaar een man over het ijs kwam. Dan bedoel ik echt ijs, hè? niet ondergelopen weilandjes. Echt gesloten uh, en vaten. Als er voor nieuwjaar een man over het ijs kan. kan er na nieuwjaar geen muis meer over het ijs. En dat klopte volgens haar ook altijd. <lacht> <lacht> <lacht> ja, ja, oké. Okay. Dus, oh ja. ja je hoe, wel, heel heel, heel een bit, Ja, dat met... is nou ook eigenlijk weer uitgekomen. Ze hebben, maar ja, het was ook allemaal met dat schaap. Ze hebben wel die, die marathon. Want het was natuurlijk allemaal op ondergelopen. Uh, ja, banen en weilanden, maar echt uh, de Alice Tedestocht, die ze toch min of meer voorspeld hadden, is ook niet gekomen na een jaar. Nee, maar het heeft er ook niet zo heel ver vandaan gezeten, geloof ik toch? Ik bedoel, We hebben uh, in, in Midden-Nederland <coughs> vooral, uh, vooral, vooral heel veel sneeuw gehad, dus heel slecht en onbetrouwbaar ijs. Mm -hmm. Maar in het oosten en het noorden van Nederland is het volgens mij prachtig geweest de hele periode. In ja, december. maar wel voor een nieuw jaar. Ja. Zeker, nee, absoluut. Als er, als er voor nieuwjaar een man over het ijs kan... dus als hij volop kan schaatsen betekenen... dan kan er na nieuwjaar geen muis meer over het ijs. Ja. dat is toch ook weer uitgekomen, eigenlijk. Want er is niks meer geworden na nieuwjaar. Nee, jammer eigenlijk, hè? Dus ik, ja. ik vind de winter alleen maar leuk als het nog flink doordendert. Ja. Maar gek, nu ik die mensen hoor, dan denk ik... en ik zeg, dat waar, mijn moeder had ook... en die van die uh, jaar in het hout uh, of onweer, uh, dat, uh, ja, dat had mijn moeder ook. Ja. ja, dat is leuk. Dat schiet je dan gewoon te winnen als hij dan die oude gezegdes hoort. Ja, en er zijn er ontzettend veel in omlopen. Wat dat betreft uh, ja, zijn we toch wel heel erg met het weer bezig. Die, ja, die meneer die had er zelfs een boek over. Dat leek me ook wel interessant. Ja, ja Maar ja, goed, dat zou voor mij niks wezen. Maar, uh, Waarom niet? Nou, ik, ik kan eigenlijk uh, nauwelijks meer lezen omdat ik heel slecht kan zien. Dus, oh, oké. Okay. Ik was laatst nog met die, uh, met die sprekende wekkertjes, weet je wel. Oh, wat? ja. Ja. Dus, uh, Oké, okay, nou, ik hou hier niet langer op. Nog een uh, leuke. Nee hoor, ik vind het alleen maar hartstikke gezellig. Dank voor het bellen, Marianne. Okay, dag. Dag. Dag. 0800 1121 dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Mede kan Kazeluna.attencv.nl. Uh, hashtag Dumosh of hashtag uh, Kazeluna als je wilt twitteren. Ik lees nog even een berichtje voor van uh, Mirjam. Mirjam zegt: uh, Sorry, de spreuken ken ik niet, maar toch een waarneming die mij is verteld. Wat ik leerde in de winter in Zwitserland en wat ook opgaat in Nederland. Komen er visvormige wolken aan de lucht, dan komt er een feunwind aan. Het leek destijds een school vissen, een prachtig gezicht... en de volgende dagen was er inderdaad een feunwind... wat ten koste ging van de sneeuwkwaliteit. In Nederland heb ik niet zo'n school vissen gezien... wel wolken die vergelijkbaar zijn. En ja, ook hier wordt het dan vaak warmer. En verder leerde ik, wanneer regen in plassen blaasjes veroorzaken... dan volgen er nog drie dagen regen. Dat schreef Mirjam in een mailtje aan Kazeluna. We gaan uh, weer muziek draaien. Um, een groep die heet uh, Elbow en het liedje heet Lippy Kids. Lippy Kids on the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 On the corner Freshly painted angel. mailtje van uh, Ton Koenders. Ja, ik wil even kijken waar zijn naam staat. Uh, Ton Koenders schrijft uh, je vroeg waarom het zo is... dat als de goudvissen in de kom komen, dat er dan mooi weer komt. Meestal is het al een geruime tijd mooi weer dan... wanneer vissen, en niet alleen in de kom, maar ook in de vrije natuur... naar boven komen om lucht te happen. De reden is dat het water al zo is opgewarmd... dat er minder zuurstof in het water zit. Hij schrijft ook nog een kring om de maan, dat zal nog wel gaan... maar een kring om de zon, daar lachen geen vrouwen en kinderen om. Er is dan zwaar weer op til. We kregen een uh, aantal uh, Twitterberichten nog binnen. Martin de Koning schrijft... Uh, Apriletjeshoed geeft nog wel eens een witte hoed. En Huub Bellemakers... Um, nou, van Johan Verschuren... Um, oh nee, die had ik al gelezen. Nico, Nino Sonneveld schrijft... Avondrood brengt, brengt water in de sloot. Klopt, want gisteren was er avondrood en daarna heeft het geregend. Weerspreuken 0801121 1121 Dat wil ik graag horen. Meneer Hoekstra, nacht. Ja, goedenacht. Uh, goede muziek trouwens, maar water in de sloot... Uh, als je s'avonds een rode zon ondergaat, dan heb je meestal mooi weer. Ja, dus niks geen water. Nee, uh, hoe is de spreuk spreuken? Even kijken... Avondrood, mooi weer aan boord, uh, morgenrood, water in de sloot. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Even He. kijken, toen ik jong was, ik heb veel van oude mannetjes geleerd. En eh, uh, even kijken, dan uh, moest ik wedstrijd zeilen en dan stond ik om tien uur stond ik al bij het meer te uh, wachten, te kijken hoe hard het zou waaien. En dan zei nou, mannetje, wat doe je hier? Ja, ik zei ik wil kijken hoe hard het gaat waaien. Ja. Ah, hij zei, ben je veel te vroeg. Je moet om een uur of één, twaalf, één. En zo het dan waait, zo blijft het meestal de hele dag waaien. <laughs> Oké. Okay. En kwam dat uit? Ja, dat klopt wel, hoor. Ja. Maar ging u echt serieus om twaalf uur, één uur s'nachts dan kijken naar de wind? Nee, niet s'nachts, overdag. Oh, overdag. Ja. Oh, dat was... Dus smiddags dus... waren er wedstrijden. Ja. En dan uh, keek ik om tien uur, zat ik al te kijken. En nou, dan waaide het weinig en ik had een ekel aan naar de wind. Dus dan dacht ik, mooi. Maar dan, hoe het ongeveer midden op de dag... Ja, het kan ook wel wat later zijn. Want het heeft weer met temperatuur uit te staan. Ja, dat is weer een ander verhaal. Ja, ja. Maar hoe het uh, op het midden van de dag waait... zo blijft het meestal de hele dag waaien. Jenny, die stuurt een mailtje, die schrijft... Van een oude schippersvrouw leerde ik... Het weerbeeld op volle maan hou je de hele maand. Zeg je dat wat? Nee, dat kan ik niet. Maar het zou best kunnen, hoor. Ja. Ik zeg altijd, met volle maan moet je uitkijken. Vooral s winters. Dan kan het heel glad zijn op de, op de Ja, ja. ja. Vo, volle maan betekent niet van een heldere lucht en dus, dus kou. Ja, juist. Ja. En dan, even kijken, ik woon hier lang weer En uh, onweer wil, uh, wil moeilijk over water heen. Ja, dat is ook een hele fascinerende. Ja, en... Uh, we kijken, Langweer, dat ligt aan, aan de zuidwestkant van, van, van het meer. En als die wind naar het zuidwesten kwam en, en het was onweer, dan bleef het boven het dorp hangen. Oh, fijn. Ja. En ik heb eens een keer gezien, van, dan heb je de Langweerder wielen en de koevorden. En, de en dan kwam er van Sneek kwam een, een zware onweersbij aan. En dan kon je precies zien dat hij tussen die twee meren, daar zocht hij zijn weg... En zo kon je Ja, je ging niet over het land, maar tussen, Niet over het water, maar tussen die twee meren ging je precies door. Ja, ja. Ja, maar dat, dat is heel fascinerend dat je dat nou zegt. Want dat, dat, dat, dat, ik weet ook niet of dat nou een fabeltje is of dat nou echt zo is. Nee, dat zeggen alle boeren zeggen hier dat ook hoor. Ik woon nu in Verwet. Maar die zeggen allemaal dat, dat wat. En vooral die eb en vloed. En je hebt hier de dokken naar E. Die heeft heel veel invloed op het water. Ja. Op het weer. Ja, ja, ja, ja, dus dat water heeft toch een invloed. Het ja, heeft natuurlijk ook een andere temperatuur. Dus dat, dat zal dan misschien ook ja. wel een reden hebben ze invloed hebben op dat, dat naderende onweer. Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. En, ja, uh, water in, in, uh, op het land en water in de lucht dat trekt elkaar me, misschien aan. Ja. Ik zag laatst een, een, een foto van, uh, van een eiland. Maar het was allemaal uh, helder weer, maar precies boven het eiland, daar was, uh, was, was een grote wolk. Ja, ja. Nou... En uh, soms rijd ik naar de stad toe en dan, dan regent het in de stad, maar is het hier is het droog. Ja, ja. Dus ik geloof dat daar wel een temperatuurverschil in zit van, van een graad of vijf in steden. Precies, ja. Nou, precies. Daar hebben we het in de eerste zoek uitspreid over gehad. Ja, klopt. Nou, ik wil je hartelijk danken. Ja, oké. Okay. Dank, dank dat je belde. Ja. Dag. Ja, jij ook. Dag. Jo, Dirk, goedenacht. Ja, goedenacht uh, met Dirk de Jong. Uh, ik heb ook nog een, uh, een spreuk. Ik weet niet of dat die al geweest is, want ik ben net, uh, kom net van mijn werk af. Maar uh, dat is: Al is de ijzel nog zo koud, hij kleeft. ...nooit langer dan drie dagen aan het hout. En wat, wat is de betekenis van die, uh, van die spreuk? Nou ja, goed. Uh, als, je, als er ijzel op de bomen op de takken zitten... Uh, ...kijk maar, na drie dagen gegarandeerd, het valt eraf. Alvast de twintig graden. Maar uh, wat, wat, wat, wat, wat, is de wat, wat heb ja, je eraan? wat de betekenis is, weet ik niet, maar... Uh, uh, het is een uitspraak die ik in de tijd uh, van mijn opa gehoord heb. En uh, dan kon het dus wel eens met ijzel op het hout. Dan kon het wel eens een hele strenge winter zijn. En uh, meestal tenminste. Maar uh, aan het hout bleef het nooit langer als drie dagen kleven. Hè, al al, ja, al uh, verloren het de steen dik, Maar het hout... Nee, het, het was altijd dus een strenge winter als ijs op het hout zat. Nee, we zijn er op de afslag. Uh, <laughs> Je navigatie ja. praat gewoon door, hè? Ja, dus dat is het gewoon eigenlijk. Ja, oké. Okay, nou, ik, ik, ik vond het uh, altijd een hele leuke uh, uitspraak. Ja, ja, nou ja, wel, wel een soort van jammer dat de precieze betekenis. Uh, nee, die, die heb ik. Maar het was wel zo, dat zei mijn opa altijd: dan hebben we wel een strenge winter. Ja. Ja, nee, je moet even linksaf afslaan geloof ik. Ja, ik, uh, nog een minuut of zeven, acht, ben ik thuis, dus... Uh... <laughs> oh je kan het nu ook wel zonder navigatie vinden. Jawel, jawel, maar dat doe ik altijd, uh, dan heb ik ook mijn snelheid in de gaten, hè? oh als je dat praatdingen aanhoudt? Ja, dan, uh, zo gauw ik iets te hard zou rijden, dan geef ik je een seintje. Oh, dat, dat, dat is wel slim, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, nee, precies. Dat, dat heeft al heel veel bekeuringen geschild. Uh, de laatste vijf jaar dat ik dat ding heb, heb ik er eigenlijk nog niet één gehad. Oh, dat is inderdaad wel vrij stoer, ja. Ja, en daarvoor, ja, dan gebeurde het nog wel eens, hoor. 6, 7 oh. kilometer, nooit zo gek veel, maar... <laughs> sinds dat ding, en dan heb ik hem altijd aanstaan, maar is het me nooit meer gebeurd. Ja, nee, en juist die hele kleine bekeuringen... dat zijn degene waar je het meest ziek van kan zijn. Tenminste, ik wel. Ja, dat, dat vind ik ook. <laughs> nee, nou, die, deze tijd... Uh, dan is er bijna niks op de weg. En dan ben je gauw geneigd om wat harder te rijden. En dan heb je ze. Ja, ja nou, goed. Da dank voor okay. het bellen. Zeg bedankt. Dankjewel, dag. Ah. Moefke. Hoi. Goedenacht. Eén korte spuik tot slot? Nou, uh, ja, het is wat met die oma's en die opa's. Ik had een, uh, een oma, die was moering in de Betuwe. En die beschilderde tegeltjes. Ja. En op een van die tegeltjes, en dat vond ik als kind vond ik zo spannend... en dan uh, maakte ze een klein tekeningetje bij... en er stond, vallen de peren van de bomen, dan zal er zeker regen komen... Dank. Dank voor het bellen. Dankjewel. Dankjewel. We zijn aan het einde gekomen van Casa Luna. Ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Helko, nacht Frank hier. Jouw gast krijgt geloof ik al jeuk als je haar een topadvocaat noemt. Maar sorry in dit geval, maar Mirjam de Bleekoer is een topadvocaat. Partner bij het grootste advocatenbureau ter wereld. Geeft leiding aan een heel team advocaten. Waar ik benieuwd naar ben, weet ze haar eerste zaak als beginnend advocaat nog? Waar ging het over? En wat heeft ze toen daarvan geleerd? Mooi gesprek. We zijn echt aan het einde gekomen van deze uitzending van Casa Luna. Dank voor het luisteren. Een hele prettige nacht nog. Blijf luisteren hier naar Radio Energie. wil. En wij zijn er morgen weer.